Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Toch geen Pieter Omtzigt vandaag in Den Haag. De NSC-leider zit alweer een tijdje ziek thuis... maar afgelopen weekend vertelde zijn partij dat het beter met hem gaat... en dat hij vandaag dus weer aan de slag zou kunnen. Dat was blijkbaar toch een beetje te optimistisch, zegt politiek verslaggever Lars Geert. Gisteren werd het verhaal al aangepast. Eerst in misschien woensdag of donderdag tot uh, nou gaat er maar niet vanuit dat het deze week is. Wellicht dat hij zaterdag op het congres verschijnt, maar pin ons er niet op vast. En zo is het dus weer wachten op ontzicht. En dat terwijl er van alles speelt rond NSC. In korte tijd zijn al twee staatssecretarissen van de partij opgestapt. Het was behoorlijk aansluiten vanochtend op de snelwegen. Met 1100 kilometer file rond een uur of acht was het de drukste ochtendspits van het jaar, zegt de ANWB. Vooral in het midden van het land en in de Randstad zijn veel ongelukken gebeurd. En dan was het ook nog eens slecht weer. Leerlingen in de tweede klas van de middelbare school kunnen vaak niet goed lezen. Volgens de inspectie kunnen ze daardoor niet doorleren. Het leesniveau op de HAVO, VWO en in het speciaal onderwijs is goed genoeg. Maar op het VMBO moet er wat verbeteren, zegt de inspectie. Vlaamse tieners zijn bijna kampioen frisdrank drinken. Ongeveer een kwart van de tieners in Vlaanderen drinkt elke dag fris met suiker. Zo blijkt volgens de VRT het onderzoek. Alleen in Bulgarije ligt dat percentage nog hoger. Deze Vlaamse jongeren zijn er ook dol op. Ik drink elke dag frisdrank omdat ik dat lekker vind. En ik sta er niet bewust van zo, of dat, dat ongezond is of zo. Ik zie soms op de speelplaats ochtends mensen al frisdrank drinken en, zo, en chips eten. Dus dan vind ik dat wel zo wel ongezond. Inderdaad ongezond, want je kunt er obesitas, suikerziekte en hartproblemen door krijgen, zeggen wetenschappers. Vlaamse tieners eten trouwens wel vaker groente en fruit dan gemiddeld in Europa. Het weer nog, een grijze dag met af en toe regen en in het noorden natte sneeuw. Daar is het net boven nul. In het zuiden van het land wordt het een stuk warmer, max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Na een drukke ochtendspits neemt het aantal files nu snel af. Dan staat er nog een aantal files in de regio, bijvoorbeeld op de A10. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht... dan heb je tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert zo'n 10 minuten vertraging. Ook staat het vast op de A10 op de Ring West. Rijd je hier richting Haarlem, dan heb je bij de Koentunnel ongeveer 10 minuten oponthoud. Verder ook vielen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En rijd je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelof-Arendsveen en knooppunt De Hoek... dan kun je op bijna 10 minuten vertraging rekenen. Verder nog wat korte files zoals op de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vreeland en Loenersloot ruim 5 minuten. En rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht... dan heb je tussen Almere Hout en Eemnes ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 It's hard as four Inside this place is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 Harvest Moon herinnert ons aan de oogsttijd en de schoonheid van de maan in de heldere herfstnachten. The falling leaves drift by the window, the autumn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 And soon I'll hear. Muziek voor alle seizoenen.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 Triple play, triple play, triple play. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimes. Et nous vivions tous deux ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie sépare Ceux qui s'aiment Sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Oh je voudrais tant que tu te souviennes.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 Et les regrets aussi. Et le vent du nord les emportait Dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais. Chanson qui nous ressemble, toi, toi, tu m'aimes, et je t'aimes, et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimes. Mooi qui t'aimais, met la vie sépareux, ceux qui s'aiment. Tirera à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdus dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides Et qui traînent. Je prie aux antennes Je t'offrirai des fleurs Et des nappes en couleur Pour ne pas qu'octobre nous prenne On ira tout en haut des colis Des tout ce qu'octobre illumine Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline.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 spill mijn zon naar je toe en plak je liefdevol een kusje op mijn neus. Of misschien overzie je deze potentiële puinhoop en eindigt ons verhaal dat goed beschouwd nooit echt was begonnen. Ik pas bij jou. Ja! Dat ik nooit meer af kan vallen. Ik wil zo graag bereikbaar zijn, bereikbaar zijn voor jou, maar je staat op en vraagt de rekening. Ik wou nog zoveel zeggen, ik wou nog even zeggen, ik pas bij jou. Loop je met me mee, als ik s'avonds over straat ga? Kijk je ook omhoog, in het oneindige heelal? Ruik je net als ik, het houtvuur in de tuinen en de vochtige bladeren? De schaduwen voortjaagt, wolken langs de maan huilt en boomt. Als dus ik s'avonds avonds nog eens omga, langs de huizen waar we woonden in de tijd, zie je net als ik de lichten dan nog branden, waren wij toen anders? Zij groeiden al, ach je weet avonds weer opstaat, kijk je vooruit in het oneindige hilal. Neem je een hand vol vallende bladeren, zie je daarin de nieuwe aarde.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 het is al laat, dan zing ik meer dramatische liedjes voor weerhalende herfst. Met jou, met jou, met jou, want dat is meer dan. Een Is meer dan genoeg Bladen geven tijd Foto's gaan voorbij Wanneer ik te kort schiet Vertrouwen zonder stem nog nooit zo open geweest. Dan zing ik melodramatische liedjes voor een weergaloze herfst.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 Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti que eres mi vida. Interna.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 Te recuerdo <totipos> hoy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 Rippleplay. Songs waar de nostalgie van afdruimt. <tied -2> Otonio, octubre, zin sol...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 Mijn telefono mudo, puedes alumbrar La triste esperanza de esta oscuridad Alerta constante, ya te puedo decir Que quiero engañarme, besarla y dormir Mañana de nuevo tendré que empezar Que echaré de menos, sin mirar atrás Cobarde, valiente Travester antes de ayer. ¡Hola noviembre! ¡Lenas de nuestra habitación de ausencia!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 Gegen dich, Ik ben niet leicht verwirrt. Du fängst mir meinen Schirm ganz hoch en treibst ihn fort, sodann. Wohl über alle Gräben hin, ich laufe, was ich kann. Doch meinen Hut bekommst du nicht. Hoi, wie? Nu lege dich doch mal zur Ruhe und schlafe friedlich ein. Am Morgen wird dann wecken dich der helle Sonnenschein. Nu lege dich doch mal zur Ruhe und schlafe friedlich ein. Am Morgen wird dann wecken dich der helle Sonnenschein. Het verleden. Herbstgewitter über Dächer, Schneegestöber voller Zorn, Frühjahrssturm im Laub vom Vorjahr, Sommerwind. In reifem Korn. Hätte ich all das nie gesehen? Sehr für alles andere blind. Nur den Wind in deinen Haaren. Sag dich doch, ich kenn den Wind. Lassen Lärm und Music boxen Wen ein Lied her. Düsen, Grollen, Lachen, Rufe Plötzlich Stille ringsumher Hätt ich all das nie vernommen Wer für alles taub und hört Nur ein Wort von dir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 En's November is. En wenn's regnet, en nebelt, en sniselt, en fieslet en grüselt hier. Ho, ho. Ik had gern, wenn meine Katze muffs kilt. Aber vorher. Nog een beetje met ich speelt. Ik heb graag een slechte wereld. En volk die slechte wereld. Dan kan ik so zo'n leiden in een See. Laat ik mij zo mooi tremen En het zo mooi we Ik hake aan Wens November is En wens regnet En nebelt En niselt En fieselt En gruselt Yeah, yeah, yeah Oh, oh, yeah